Lott Lewin met het NOS Journaal. De aangekondigde lerarenstaking op 6 november gaat niet door, omdat het kabinet extra geld vrijmaakt om de werkdruk te verlichten. 460 miljoen euro in totaal, waarvan een deel structureel. Dat geld is bedoeld voor 2020 en 2021 om het lerarentekort aan te pakken, zegt minister Slop. Premier Rutte zegt dat alle hens aan dek is als het gaat om de stikstofcrisis. Volgens hem is het een acuut probleem met gevolgen voor iedereen. Hij zegt dat er voortdurend contact is tussen kabinet, provincies, bedrijven en juristen om oplossingen te verzinnen. Van de Raad van State moet de regering de stikstofuitstoot terugdringen. Oplossingen daarvoor leverden afgelopen tijd onder meer protest op van boeren en bouwers. Een Nederlandse man is in Tanzania om het leven gekomen door een aanval van agressieve bijen. Drie Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis, van wie één in kritieke toestand. De slachtoffers waren in groepsverband op reis met Sawadi, een reisorganisatie. De groep van twintig Nederlanders waren in het oerwoud aan het picknicken op het moment dat de bijen toesloegen. En bewoners van het Griekse eiland Leros hebben een haven geblokkeerd om 40 vluchtelingen en migranten tegen te houden. Ze kwamen daaraan vanaf een ander Griekse eiland met schip, maar konden niet aanmeren. De blokkade was een initiatief van de burgemeester. Die vindt dat het kleine eiland niet nog meer asielzoekers kan opvangen. En het weer. Vanavond is het overwegend droog, maar vannacht volgt opnieuw regen. Morgen is het wisselvallig, maar smiddags is er ook af en toe wat zon. Het wordt morgen een graad of 15. En ook zondag is het wisselvallig. Met meer regen dan wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Uiteraard zijn de verkeersproblemen in de regio nog lang niet voorbij. Want die A4 die is natuurlijk de komende tijd nog dicht bij knooppunt Badhoevedorp richting Amsterdam. Vanuit Den Haag is de vertraging nu nog steeds meer dan een uur vanaf knooppunt De Hoek. De vertraging op de A9 van Alkmaar naar Diemen is nog een half uur tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Holendrecht. En heel veel vertraging nog op de N232 Amstelveen Haarlem voor de aansluiting met de A9. Daar moet je ook nog rekening houden met 50 minuten vertraging.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 Ook gewoon het op zaterdag. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, Slingeroptiek.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 Dit is ZFM. Het geluid van Zandvoort. Met nu. ZFM het weekend in. Uw presentator is Bastiaan Torenens. Ja, welkom dames en heren bij een nieuwe ZFM het weekend in.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 Ja, Four Strings, het trendsproject project dat in 2000 werd opgericht. DJ Carlo Resort en Jan Vus. En dan gaan we zo meteen gelijk door met de Trail Seekers. Met hun nummer Amber. ZFM het weekend in.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 Dan gaan we alweer naar een nummer met de gelijk strekking als Arme van Buren in The Moment, maar dan van Greg Connolly. Dit nummer heet Alive. Komt uit 2019.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 Als laatste plaats voor dit eerste uur van ZFM met Weekend in. Het Groningse dj productieduo deal Firestone. Bestaande natuurlijk uit Ruben de Boer en Victor Pool. Alweer uit 2012. Heartbeat. Fade.